Dan het weer. Vanmiddag zijn er verspreid over het land buien... waarbij ook hagel en onweer mogelijk is. Af en toe schijnt de zon. Maxima liggen vandaag tussen 18 graden langs de kust... en 24 in het binnenland. Morgen wat meer ruimte voor de zon... maar in de middag opnieuw kans op een bui. Noord-Italië is vannacht getroffen door een zware aardbeving. Daarbij zijn zeker vijf doden gevallen. Er Worden nog mensen vermist? En over het aantal gewonden is geen duidelijkheid. Beving had een kracht van 6 op de schaal van Richter... en werd in heel Noord-Italië gevoeld. Volgens correspondent Bas Mesters komen aardbevingen in dit gebied niet heel vaak voor. Nee, niet zo vaak. Het gebeurt daar wel. Maar eh, de mensen die het kunnen weten die zeggen dat deze aardbeving met deze kracht... zo groot als die in zeg maar van drie jaar geleden, waar 300 doden vallen... zo'n aardbeving, dat is echt het absolute maximum wat in dat gebied kan plaatsvinden. Dus ik zit er goed in en in verschillende dorpen... Tussen Ferrara en Bologna mogen de mensen ook nog niet hun huizen in. De Nederlander Leo Spiekman woont en werkt in Noord-Italië. Waar precies, meneer Spiekman? Uh, in een klein dorpje genaamd San Matteo della Decima. Dat is uh, ongeveer 25 kilometer ten noorden van Bologna. En uh, pak een beet 20 kilometer ten zuiden van het uh, epicentrum van de aardbeving van vannacht. En u heeft de beving gevoeld? Ja, ik werd er wakker van. En wat, hoe, hoe gebeurde dat? U, u lag dus in bed... Ja, nou, ik was eerst, we waren laat naar bed gegaan, ik lag nog wat te lezen. En toen kwam in uh, om uh, zeg maar kwart over één een, uh, een voorschok die ik uh, gewoon ja, zag en voelde gebeuren. Maar dat was niet zo heel erg krachtig. Uh, daarna ben ik gaan slapen en om uh, even na vier uh, werden we allebei wakker. En uh, ja, er was toch wel wat uh, rumoer bij, uh, uh, uh, bij gaande. In ons huis hebben we een houten plafond wat, uh, wat flink aan het vibreren was, wat nog nogal wat geluid. Dus het is niet dat de aardbeving zelf uh, zo ontzettend veel kabouw maakte, maar uh, ja, er waren wel delen van het huis die uh, aan het meeschudden waren. En uh, wat deed u toen? Uh, nou, we hebben uh, met vriendin die, uh, die wilde meteen gaan kijken. Die probeerde de ouders te bellen, maar die kon ze niet direct bereiken. Dus die zei van hup de auto in om uh, te kijken of daar alles in orde is. Dus we, zijn, we hebben ons aangekleed en uh, we zijn naar buiten gegaan. En uh, dat, uh, dat idee hebben meer mensen hier in de buurt gehad. Want het was op straat uh, ongeveer zo druk alsof het midden op de dag was. Iedereen was naar buiten gegaan, er reden veel auto's rond, er liepen veel mensen op straat. Um, dus we zijn toen uh, naar haar ouders gereden, alles was in orde. Uh, we hebben nog een paar andere familieleden bezocht. Uh, er was verder nergens uh, waar we bezochten schade of, uh, uh, of gewonden. Dus dat was goed. En ook onderweg, heeft u toen iets kunnen zien, het was natuurlijk donker, maar... Ja, nou, het was zo'n beetje licht aan het worden. Uh, op weg naar huis, uh, we hebben hier een, uh, een kasteeltje in de buurt. Een, uh, een klein, uh, ja, een, een historisch uh, bouwwerk. Waar we uh, langskwamen op weg naar huis. En dat zag er toch een beetje vreemd uit uh, van afstand. Dus daar zijn we heen gereden. En het bleek dat, uh, dat heeft een, een torentje, of dat had een torentje. Maar dat was uh, toch deels ingestort. Dat is erg jammer, dat is een erg mooi historisch gebouw. En dat heeft ook flink wat schade opgelopen vanaf. Dank u wel, meneer Spiekman. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond... komt GroenLinks uit op vier zetels. Laagste score in de peiling sinds de partij werd opgericht. Vorige week had GroenLinks nog zeven zetels. In de Tweede Kamer heeft de partij er tien. Afgelopen week is er veel discussie geweest... over de kandidatuur van Tovik Dibi als lijsttrekker van GroenLinks. Vijf partijen coalitie die vorige maand een akkoord sloot, haalt opnieuw geen Kamermeerderheid. Coalitie van VVD, CDA, D60, GroenLinks en ChristenUnie komt in de peiling uit op 67 zetels. Tussen Gelene Sittard is een man gisteren een laptoptas met zware medicijnen verloren. Volgens de man zitten er bijna 100 pillen in, waaronder methadon. Pillen kunnen bij verkeerd gebruik zeer gevaarlijk zijn. De politie. De man die zij is verloren, die zit in de verslavingszorg. Die was een beetje teleurgesteld dat hij niet direct ergens een, een woning kon krijgen. Die is daarop wat gaan drinken. En, en uh, ja, met die medicijnen uh, erbij uh, is hij gaan, gaan fietsen. Uh, en uiteindelijk is hij de tas kwijtgeraakt ergens langs de Rijksweg tussen Gleen en Sittard. De politie in Limburg vraagt de vinder de tas naar een politiebureau te brengen. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn afgelopen nacht gevechten uitgebroken... tussen regeringstroepen en deserteurs, melden leden van de oppositie in Syrië. Berichten over doden of gewonden zijn er niet. De Syrische autoriteiten hebben vandaag gereageerd op geruchten... dat opstandelingen leden van het regime hebben gedood. De bellen beweerden dat eerder, maar volgens het regime in Syrië... verkeerden de genoemde ministers en hoge ambtenaren allen in goede gezondheid.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 de blinde activist Chen Guangcheng vertrok gisteren uit Peking... nadat hij van China toestemming had gekregen om het land te verlaten. Chen ligt al jaren overhoopt met de Chinese autoriteiten... vanwege zijn kritiek op de een politiek Hij had huisarrest, vluchtte vorige maand... naar de Amerikaanse ambassade in Peking. De zaak leidde tot een diplomatieke rel. Uiteindelijk mocht hij dus met een studievisum naar de VS. Een Indonesische tiener heeft in Australië drie jaar in een gevangenis voor volwassenen gezeten. De jongen werd toen hij dertien was veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor mensensmokkel. Het Openbaar Ministerie oordeelde op basis van röntgen techniek dat de jongen negentien was. En hij werd daarom berecht volgens het volwassenenstrafrecht. En daardoor belandde hij ook in een gevangenis voor volwassenen. Gebruikte techniek is omstreden. En met een schatting van de immigratiedienst in Australië dat de jongen rond de veertien was, werd niets gedaan. Er loopt nu een parlementair onderzoek naar de zaak. Er worden nog 23 zaken in Australië onderzocht... waarbij mogelijk Indonesische kinderen tussen volwassenen zijn opgesloten. Bij een explosie in een Chinese tunnel... zijn gisteren 20 wegwerkers om het leven gekomen. Vier arbeiders konden levend uit de tunnel worden gehaald. Werkwerkers waren bezig om een snelweg aan te leggen. En ze gebruikten daarbij explosieven. Toen er zo'n 300 kilo aan explosieven uit hun vrachtwagen werden gehaald... zou het mis zijn gegaan. Er zijn 200 reddingswerkers bij de tunnel om slachtoffers te bergen. Drukke week voor oprichter Facebook Mark Zuckerberg. In alle stilte is hij getrouwd met zijn vriendin Priscilla Chen. De internetmiljardair maakt het nieuws wereldkundig... door een foto van hem en zijn vrouw op zijn Facebookpagina te zetten. Binnen 10 minuten werd hij bijna 50.000 keer geliked. De twee leerden elkaar negen jaar geleden kennen in hun studententijd. Een grafstemming in München. Een feest in Londen natuurlijk. De dag na de Champions League finale tussen Bayern en Chelsea... is er nog heel veel om over na te praten. Na 120 minuten voetbal was het 1-1. En uiteindelijk won Chelsea na strafschoppen. Zo'n 2,5 miljoen Nederlanders zagen de finale gisteravond op tv... en zagen dus ook dat Arjen Robben de kans op de beker verprutste. In de verlenging miste hij een strafschop en daar was hij goed ziek van. Op dit moment... Ja... Uh, yeah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 Naar Londen En aan het einde van de middag worden ze rondgereden in een open topbus door uh, het westen van de stad. En rekenen maar op dat het feestje van afgelopen nacht dunnetjes wordt overgedaan. Sport. Om half 1 is Willem II FC Den Bosch begonnen. Inzet is promotie naar de divisie. Het eerste duel eindigde in 0-0, dus alles ligt nog open. Frank Wielert in Tilburg, laatste keer dat we je hoorden was het 1-0 voor Willem II. Vijf minuten nog. Tot rust is nog steeds 1-0. Het enige wat we tot nu toe zeker weten is dat het geen verlengen en penalties wordt. Want dat is het gevolg van die ene goal. En dat op dit moment Willem 2 de ploeg is die naar de eredivisie gaat. Maar dat zegt nog niet zo gek veel. Je beleeft het ook een beetje in het stadion. Het is tussen hoop en vrees. Als Willem 2 de bal is, hoopt iedereen, heeft, dan hoopt iedereen dat gauw die tweede erachteraan komt. Want als Den Bos scoort en 1-1 maakt, dan is Den Bos de ploeg die naar de eredivisie gaat. Daar zit het hem dus een beetje in. Willem 2 is in de eerste helft. Duidelijk de betere ploeg. Heeft na die goal nog een bal op de paal gekregen. Schot van Misijan net naast. En uh, Den Bos heeft zich inmiddels al wel aangepast. Wil wat aanvallender gaan spelen. Maar tot nu toe komt dat er nog niet echt uit. Willem 2 is dreigender. Heeft ook recht op die tweede goal. Maar vergeet hem nog te maken. En dat laatste is bloedlink. Nu komt Bart van Brakel uh, eruit voor Den Bos. Wil die bal breed leggen? Dat lukt uiteindelijk net niet. En dan is er de kans voor Willem 2 om over te schakelen. En 1 uh, tegen 1 te gaan spelen. Husher, de maker van de goal. Schitterend schot was dat. Hij krijgt nu niet de ruimte om nog een keer uit te halen. Wel de vrije trap mee op 25 meter van de goal van Den Bosch. Misschien gaat dit spelmoment wel de 2-0 voor Willem 2 opleveren. Zoals gezegd, ze zouden er recht op hebben gezien het spelbeeld in de eerste helft. En die eerste helft die duurt nog 3,5 en een minuut. En tot nu toe dus 1-0 voor Willem 2. Prachtige goal van Mark Husje. Een motorrijden, Moto3 race op het circuit van Le Mans. Hans van Lozenoord, hoe heeft Jasper Iwemaat gedaan? Ja, eindelijk de eerste punten van het seizoen. De eerste WK-punten voor Jasper Iwema in een wedstrijd die, die gedomineerd werd door valpartijen. Meer dan 17 coureurs gingen onderuit op het natte circuit van Le Mans waar de winst ging naar de Fransman Louis Rossi. Hij luistert inderdaad naar dezelfde achternaam... als de beroemde Italiaan Valentino Rossi. Deze Louis Rossi, 22 jaar oud, boekte voor eigen publiek... zijn allereerste Grand Prix-zegen voor de Spanjaard Moncayo en Alex Rins. Maar Jasper Iwema, zijn zevende plaats, hij hield het hoofd koel... Cool, eindigde binnen een minuut na de winnaar op die natte baan. Zijn zevende plaats is de beste score in de carrière van de Nederlander... die dit jaar heel slecht begon. Maar misschien kan daar hij voor de rest van het seizoen nu zelfvertrouwen uit... Zojuist gevallen de finishvlag in de Moto 2 race. Een verrassende zegen van de Zwitser Thomas Luti. Koploper in het wereldkampioenschap, de Spanjaards. Mark Marques op de natte baan, u raadt het al, hij ging onderuit. Nederlandse schoonspringers Inge Jansen en Celine van Duin hebben zich voor de EK-finale van de 3-meter-plank synchroon geplaatst. EK wordt gehouden in Eindhoven. De finale is later vandaag. Nog één keer het belangrijkste nieuws. Of is er ook verkeer? Nee, Aardbeving in Noord-Italië. Zeker vijf doden. GroenLinks verliest flink na affaire Tovik Dibi. En groot feest in Londen na Champions League-overwinning Chelsea. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De high end hier over de terren. is een goed hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune. We nemen afscheid van onze gast het eerste uur, Merel Westrik. Nu aan tafel Nico Rinks. En als u vragen hebt aan onze oud-Olympisch roeier... stel ze gerust, de deperstribune.nl. Verslaggever Vliegende Kieper, Jules van der Wart, is op pad. En we luisteren het antwoordapparaat af, 035-677-6001... met uw klachten en vragen over de media. Deze week een vraag over kranten. Uh, dit was de slogan van de Nederlandse kranten... in de allereerste tv-reclame ooit in Nederland uitgezonden. De krant kunt u niet missen. Geen dag. We kunnen geen dag zonder de krant. Nou ja, behalve als het Hemelvaartsdag is... dan, uh, dan zijn de journalisten althans uh, niet zichtbaar uh, voor ons. Er ligt geen krant op de deurmat. Hoe kan dat? Dat gaan we zo meteen uitzoeken. Natuurlijk Evert en Eddy met hun blik op de afgelopen sportweek... en als gezegd reacties op deperstribune.nl. Te gast, oud-roeier Nico Rings. Nico, goedemiddag, fijn dat je dank er bent. je dankjewel. Ja, je hebt gisteren meegedaan, begrijp ik, aan de LST roeitocht. Ja, nou, eigenlijk is het eergisteren. Het start vrijdagavond om 8 uur. Dan moet je binnen 24 uur uh, binnen zijn. Ja, het is een eindroeien, maar je hoeft uh, gelukkig niet <lacht> het hele stuk uh, uh, zelf door te roeien. Het is een soort van estafette, maar al met al roeien mm. een kilometer of 2,43. Uh, ja. Snachts, dat is nog het zwaarste waar je moet de nacht door Je moet wakker blijven. Je moet vooral wakker blijven. Hoe doe je dat? Ja, niet op het moment dat je aan die riemen trekt, zeg maar... dan, dan is dat intensief genoeg om, uh, om niet in slaap te vallen. En tussendoor moet je dus ja, met je auto gebracht worden... naar het volgende punt waar je in moet stappen. Ja, je zit soms ja. een beetje in de auto te dommelen. Maar haal met al. Nou, valt wel mij ook. Zeg maar, waarom doet een mens dat? Ja, eerlijk gezegd is het. Ik, ik vind uh, echt, uh, echt, echt strijden naast elkaar uh, leuker. En uh, denk ik ook dat ik beter in ben. Het is vooral dat onze vereniging, uh, mijn roeivereniging bestaat rond jaar Ja, dit jaar. En ze waren met zo goed mogen ploeg. Dus dat was eigenlijk de reden. Ja. Zeg maar, hoe hoog is het uh, roeieniveau nog vandaag de dag? Nou, is, dit weekend zijn uh, Olympische kwalificatiewedstrijden. In, in Luzergen is dat. Uh -huh. En uh, als uh, zich daar nog uh, ja, drie of vier ploegen zelfs kunnen kwalificeren... dan doen we met bijna alle boottypen straks in Londen ja, mee. Dus ja. het niveau is nog steeds wel, uh, wel op orde. Ja, of ja. het uiteindelijk goud moet komen. Het is nog maar, nu, maar nu het antwoord op persoonlijk niveau, voor jezelf. Oh sorry. Um, nee, dat geeft niks. dat stelt niks nee? voor. Ik doe mee. Nee, dat is veteranen. Nee, joh, het, op, op, op een afstand van... Nou, we doen lange afstandwedstrijden mee. En dat doet dan een hele goede ploeg uh, uh, uh, op een afstand van een half uur twee, drie minuten minder over dan wij. Dus dat is echt een enorm verschil. Nee. Dat zegt Nico Rinks vandaag de dag. Uh, maar ik neem u mee naar zijn glorietijden. Want uh, twee Olympische gouden medailles, een bronzen medaille. Ja, dit zijn de grote successen. Het is ongelooflijk wat uh, Rings en Florijn hier doen. En Nederland op dit moment op de tweede plaats... met een verschil van... Nou, nou, oh, nou, nou, no. ze gaan eens. Nederland gaat goud winnen. Nederland wint goud, Jan. Nederland in goud provinciat op een tweede plaats de Zwitsers. En op een derde plaats zijn het de Russen. Al wat een prachtige prestatie. Ja, Nico. Ja. Dat zijn ze. De gouden momenten. Mooi fragment. Dat is natuurlijk ook verrassend voor de buitenwacht. Ja, voor jezelf denk je wel dat je daar uh, een medaille gaat halen, maar... Ja, ik denk dat de meeste journalisten dat niet wisten. En Christian Scheen, die hier het verslag doet. Ja, ik vind het toch wel... Uh, uh, uh, ja, zijn emoties hoor je ook heel mooi hierin door. Ja, vind je dat en, mooi als een ermee meeleeft? Ja, met, vind ik super, vind super knap. Ja? Ja, ja, ja, vind ik echt mooi. En, ja. en dat zijn ook... Uh, ja, voor, voor veel mensen geeft dat ook betekenis... zeg maar, aan, aan, aan de sportprestatie. Al wel voor jezelf. Maar dat daar leid je natuurlijk bij radio niet onder. Maar bij tv heb ik wel eens van... Ja, dat moet ik niet altijd te vaak, vaak terug gaan kijken. Want dan ga je het zelf ook je herinneren vanuit het perspectief van de tv-kijker. En dat wil je eigenlijk niet. Je wil je eigen beelden houden... en dat je eigen emoties die je dan vroeger tijdens die wedstrijd had... weer daarbij terugroepen. En ik denk wel: eens van, ja, dan moet ik niet mijn eigen wedstrijd naar tv terug gaan kijken. Radiofragmenten of, of eigenlijk helemaal niks. Ja, daar blijven je herinneringen ja. het, het, het zuiverst. Ja, want wat, wat is een zuivere herinnering? Kun je die onder woorden brengen aan zo'n uh, gouden medaille? Mag, mag zijn 1988 ja. hoor, Seoul of 96, Atlanta. Ja, uh, Maakt me niet de uit. mooiste momenten is dat je na zo'n wedstrijd, zoals wij nu tegenover elkaar zitten... dat je elkaar aankijkt. Je hoeft eigenlijk niks te zeggen. Je, je weet gewoon, ja, je op het algemeen train je wel vier jaar... alle dagen en heel intensief. Het gaat niet altijd goed. Je verliest af en toe ook wel een wedstrijd natuurlijk. Misschien verlies je per wel vaak... dat je uiteindelijk wint. Maar het moment dat je elkaar aankijkt en denkt van... jongens, we hebben bereikt waar we voor, voor bezig zijn geweest. Dat, dat zijn de, de, de, de Zo, diepe momenten. Het is onvergetelijk natuurlijk. Ja. Ja. Ja, iedereen denkt altijd van ja, het is het moment dat je die medaille krijgt... of dat de, de, de kroonprins om de nek komt... het uh, is ook allemaal wel leuk. Maar dat het meeste is ja, de, de emoties die je dan samen deelt. En natuurlijk ook wel bij een wedstrijd... op het moment dat je denkt, van, nou, het, het, het gaat lukken. Ja, ja dat, dat, die herinnering wil ik bewaren. En hoe lang blijft, uh, blijft die uh, voldoening... Dat, dat geluksmoment van het gaat lukken... hoe lang blijft dat hangen? Want jij bent nu vijftig uh, geweest. Ja, ik ben onlangs vijftig geworden. Ja, ja. Van harte. Ja. <laughs> ja, nou, ja... Nou ja, dat, dat blijft vooral hangen. Ik zag net van John Volkens al een vraag. Hè. Misschien mag ik dat nu niet al verklappen. Maar ja, wel, je mag van, Zie je, ja. zie je uh, Ronald Florijn nog wel eens? Nou, hij werd vorig jaar 50. En tussendoor zie ik hem ook uh, nog geregeld. Dat is namelijk de vraag. Zie je hem nog wel eens? Nou ja, dan moeten we ook weer dan, uitleggen. Ronald, Ronald Florijn, wa, wa, ik dacht eigenlijk, oh, dat is onze skiffeur. Die zit alleen in zijn boot. Maar daar heb jij mee gedubbeld natuurlijk. Ja, in Seoul. De Goud? Uh, ja. En, en, en, en ja. daarna nog weer in het in, in land ook met ja. hem uh, samen in die boot. Ja, en ook dat. Dan hebben we het niet eens over verroeien. Maar als je uh, je roeimaten van destijds weer ziet... dat geeft gewoon een heel erg goed, goed gevoel. En ja, ik moet zeggen, ik zie hem toch wel uh, nou, vijf, zes keer per jaar uh, minimaal. Ja, leuk. Nico, we vragen onze gasten naar hun sportmoment van nu. Uh, ik zou het kunnen voorspellen. Waar kom je op uit? Ja, het kan haast niet anders dan de, de voetbalwedstrijd uh, van gisteravond. Um, Zullen we het fragment even erbij pakken? Ja. Eerst... Oh! Zat Checker nog aan? Of was het alleen de paal? Hoe dan ook. Chelsea staat op matchpoint. En het is Drogba, die de man van de Champions League 2011-2012 kan worden. Drogba, Chelsea. Dat was de ontknoping, gisteravond laat. Ja. Over half twaalf geloof ik. Ja, ik ben geen fan van Drogba. Maar... Ja, weet je, het is natuurlijk toch wel uh, ja, een, een hoogtepunt van, uh, van uh, de sport uh, het afgelopen jaar. Ja, want, dat, dat waar kan ben als... jij dan op zo'n avond? Oh, daar zit ik het liefst thuis. En ik hoe? heb twee zoons, ook voetballers, en er waren wat ja. meer mensen nog. En dan, ja, dat vind ik dan echt leuk om uh, voor de tv te hangen een hele avond. En ik ben supporter toch gisteren van uh, Bayern München, met name dan Anjan Robben, hoop je dat hij... Die... Dat hij daar wat moois laat zien. Maar goed, hij was toch net wat te gretig, denk ik. En hij wou, ja, het is natuurlijk een fanatiek baasje. En natuurlijk graag die straf op zelf nemen. Hè, in, maar je, de zei de ook, je zei ook: ik, ik, ik ben een fan van Drogba. Nee, juist niet. Sorry. Nee, juist ik heb niet. Het nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik, ik, eigenlijk is het. Uh, ik vind die, die, die, die pette-check, die keeper, die vind ik verschrikkelijk goed. Ja. Zonder, zonder allerlei poespas, maar hij had ze er wel uit. Volgens mij de beste keeper van de wereld. Ja, nou ja, die ja, die neemt ook een strafschop. De doelman van Bayern München. Ja, ja, ja. Ja. Ook knap. Ook wel een uh, man van statuur. Een baasje, ja. <laughs> nou, ja, Dat is allemaal baasjes. Ja, he, wat daar... ja. Zijn dat andere baasjes dan in het roeien, denk je? Mm, Toproeiers, topgeballers? Ja, goeballers? weet ik niet. Ja, je, ja, weet je, Ze hebben natuurlijk veel meer ze in de, in de publiciteit. En dat, dat vormt je natuurlijk ook. Ja, de indruk bij mij is wel dat, dat, dat is toch iets, iets ja, of het nou wel of niet is... maar de, die lijken misschien wel wat bescheidener dan, dan, dan ja. de meeste voetballers Maar nogmaals, ja, weet je, die moet assertief zijn en die moet ook durven zeggen... van nou, uh, vandaag maar even niet. En, en die moet ook doorlopen als iedereen met hen wil spreken... En, ja, wij roeiers ja, leiden daar op het algemeen denk ik dan toch veel nee. minder onder. Zeg, maar jij had, uh, begrijp ik toch, uit de, uh, de voorinformatie de keuze... toproeier worden, een goede voetballer zijn, een topvolleyballer uh, in potentie? Ja, ik zeg altijd wel al bij, van nou, uh, zeg het maar liever niet. Maar oh ja, ja, je, zo. De, ja nou, ik heb vroeger bij FC Zwolle, ik ben een, een Zwolle, ja. dus ik, heb vroeger, ik mocht vroeger bij FC Zwolle. Pek Zwolle toen, dan gaat het nu weer heten. De komende jaren. Maar goed, ik... ik, ik, ik werd daar niet weggestuurd. Dus dat ja, de slechtste nee. worden dan weggestuurd was een club. En zo slecht was ik nog niet. Dus had ik meer verder kunnen gaan. Ja. En en wat, heb... wat, wat heeft je doen besluit om voor het roeien te kiezen? Nou, ik heb dus ook nog en, ja. En, ja, Dat ging ook niet echt heel erg slecht. Nee. Uh, maar ja, weet je, roeien is, is, is, is lekker buiten op het water, ja, spetteren. Het voetbal en, ja, voetbal. Nou, weet je, better, nou, nou maar, ja. Nee, met voetbal heb je toch wel heel veel schreeuw. Ja, dat mag ik niet zeggen. Maar... Andere ik heb mensen. moeite met coaches ja. die mij altijd maar precies gingen vertellen hoe het moet en uh, hoe het ook vooral niet moet. En daarbij ja, roeien heb je toch heel veel uh, uh, uh, uh, eigen initiatieven daarmee mogelijk. En ja, dat, uiteindelijk beviel me dat toch beter. Naast dat het lekker buiten, lekker op het water en uh, ja, daar, daar is toen mijn hart komen te liggen en daar ben ik verder gegaan. Ik praten straks graag met je over verder. Nico Roem Rings, onze toproeier uh, uit, uh, laten we zeggen, de jaren tachtig, de jaren negentig. Ik denk dat er geen roeier in Nederland zo gelauwd is als uh, hij. Als u vragen hebt aan hem: de perstribune.nl. En u kunt ook de hele week vragen en klachten over de media inspreken op ons antwoordapparaat. Pak pen en papier. Hou alles bij de hand voor wat u hoort, aan gekkigheid, aan vreemds of wat dan ook. Bel het ons door, eventueel anoniem. Dit is de oogst deze week.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 Waarom moet ik de gat gaan vandaag gebraind worden door de journalisten die het over hetzelfde onderwerp hebben? Wanneer stop die mediaterreur is? Het gaat allemaal over hetzelfde. Iedereen is hetzelfde onderwerp, alle programma's. Het is allemaal een het Wanneer stop de mediaterreur is op radio en televisie? Een hartkreet. Uh, in het nieuws op zondagochtend op radio 1 om 8 uur gaat standaard het volume naar beneden. Wilt u ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt? Afgelopen zondag luisterde ik naar uh, jullie programma en jullie sportman-reporter uh, Jules van der Waart ging op bezoek bij boogschutter Wietje van Alten. De man stelde schijnbaar zonder enige schroom en een beetje trots dat hij twee bomen in zijn tuin had omgezaagd. Dan denkt toch half Nederland, waarom zaag je bomen om? Is dat niet zonde? zonde? Klein beetje kritisch mag je toch wel zijn. Stel gewoon die vraag. Dan weten wij het ook. Ik hoorde een boekbespreking, 237 redenen voor seks. Het verschil tussen reden en oorzaak is dat over de reden is nagedacht. Het woord de reden zit erin. Het, heet, het moet dus eigenlijk zijn 237 oorzaken voor seks. Bedankt. Ik heb een opmerking het programma van de Hollandse Talent En ik mag er altijd heel graag naar kijken. Maar dat gezeten van appels met tieren vergelijken... dat heb ik nog nooit zo goed begrepen als in dit programma. Want er zijn allemaal diverse talenten... van dansgroepen, zangers of zangeressen... en ook acrobaten. Nou ja, u kent ook het programma misschien wel. Maar hoe kun je dan objectief... Gaan stemmen. Ik vraag mij af waarom op hemelvaartsdag er geen krant op mijn mat ligt. Die mis ik nogal. Maar wat ik me daarbij ook afvraag is, hebben die journalisten dan een dag eerder een vrije dag? En moeten zij op hemelvaartsdag aan het werk om de krant van de vrijdag daarna te maken? Max, antwoordapparaat 035-677-6001. De krant op hemelvaartsdag komen we zo op. Nog even eh, die vraag over talentenjacht. Holland's Got Talent. Presentator Robert en Brink gaf afgelopen vrijdag in RTL Boulevard... een antwoord daarop. Van de week werd we, mij weer gevraagd voor de zich hier. ja, maar je kan het toch eigenlijk niet met elkaar vergelijken? Uh, hoe doe je dat dan? Die moeten dan winnen. Nee, dat kan ook niet. Nee. Natuurlijk niet. Want Daar is ook goed. een jury voor. De lol van het programma. En, en dat de, de entertainmentwaarde natuurlijk. Daar gaat het uh, eigenlijk om. Ja, wat ja. is de beste act en de ja. mensen thuis beslissen. Goed, de vraag over de krant op Hemelvaartsdag. Geen krant die op de mat ligt, maar ja, die journalisten moeten wel op Hemelvaartsdag, terwijl heel Nederland vrij is, aan de krant van Vrijdag werken. De hoofdredacteur van de Limburger, Huub Paulussen, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, meneer Paulussen, uh, hoe zit dat? Uh, waarom komt er geen krant uit op Hemelvaartsdag? Ja, Hemelvaart is een uh, christelijke en dus nationale feestdag, en vrije dag. En wij beschouwen die als jaren dan, als een zondag. Dus we werken op de woensdag en de zondag, zoals in het weekend. Normaal op zaterdag en zondag. Ja, en als, als, zou er een klacht komen als u wel een, een krant zou uitbrengen dan? Ik zou het niet weten, maar ik denk dat er een groot uh, probleem zou leven ja. met de bezorgers. Want die hebben natuurlijk op die zondagmorgen of die donderdagmorgen ook vrij. Dus die zullen de kranten niet gaan uitbrengen, ook al zullen wij hem gaan drukken. Ja, tenzij je ze betaald en zegt, nou jongens, we doen er een centje bij en uh, ja. lopen. Ja, goed, maar de traditie uh, ja. heeft blijkbaar... Ja, uh, die hebben wij ook overgenomen, net zoals alle andere kranten, dat er geen krant uitkomt op die... Uh, Feestdag. Ja, maar zou, zou u het willen uh, op, toch op Hemelvaartsdag een krant uitbrengen? Of nou, zegt u nee, we houden nee. We vast aan de traditie. Nou, elke hofredacteur zou het liefst natuurlijk zeven dagen per week een krant op de deurman brengen. Dus ja. ook de normale zondag. Maar dat, uh, dat is geen rendabel systeem, heb ik begrepen. Nee, maar is het wel nog een punt van discussie op de redactie? Of uh, neem men gewoon voetstoot aan, het is Hemelvaartsdag, dus geen krant? Nee, dat is inderdaad nooit een punt van discussie. Dat geldt ook voor de tweede Pinksterdagen en de tweede kerstdagen. Hmm. Dan uh, komt er in principe ook geen krant. Nee, maar ja, u, uw collega, u en uw collega's moeten wel werken op Hemelvaartsdag. Kijk, niet ja. voltallig misschien, maar ja, die krant van vrijdag moet wel klaargemaakt uh, worden. Ja, die wordt uh, de, hij is ook veel dikker dan een normale maandagkrant, waarin de sport hmm. natuurlijk meestal overheerst en het uh, nationale en regionale op. Ja. Op woensdag maken we wel een redelijk deel van het pakket klaar. En op donderdag werken wij zoals op een zondag. Met overdag gewoon slaggevers in het veld. En vanavond uh, met een hele ploeg die de krant in elkaar zet. Ja, en ja, dan uh, morgen natuurlijk de Champions League finale uh, nog even laten herleven, neem ik aan. Hè? Uh, ja, dat uh, zal aan de kant van maandag. Ja, ik zat nog even met die hemelvaart. Ja, zat, die hemelvaart. Ja, ja, ja, ja, ja, uh, ja, ja, ja. ja, nou ja, weet je. Ja, ja. dat is real-time. Ja, ik, ik begrijp... Ja, die Hemelvaart zag het, ik, ik begrijp wel... toch vind ik het een groot gemis, hoor. Dat je s'ochtends uh, opstaat en denkt dan... Even de, oh nee, ja. Hemelvaart zag, geen krant, ja. Nee, dat klopt. Ik mis hem ook. iedere dag dat het er niet is. ja goed, we hebben nog wel andere mogelijkheden... om het nieuws te volgen via de website ja. en de apps en dergelijke. Dus ja. dat moeten we dan ook doen op die dagen. Ik begrijp het, ja. Het is geen toorn aan, hè. Het blijft zoals het is. Ja, nou... Verladigt u het vroeg, want dan ga je toch even kijken in de historie, En toen zag ik dat het zo ingeburgerd is, dat zelfs in 2007 misschien toch al een aardigheidje, op de dag voor hemelvaart zouden eigenlijk de Tweede Kamerverkiezingen voor onze planning zijn. Dat ging niet door, omdat de dag daarna geen kranten uitkomen. Dus je ziet hoe uh, men ja. ook, uh, zich nationaal in de politiek aan het een en ander aanpast. Iedereen ja. kijkt naar de agenda en denkt, dan de sterven we het een weekje uit. Dat kan niet. Ja, dat ja. kan. Ja. Meneer Paulussen, ik dank u wel. Ik hoop dat de vraag, nou ja, die is wel helder beantwoord. Het ongenoegen zal dan niet uh, door verdwijnen, maar ja, zo, zo is het leven. En het, zijn de, ja. het zijn de kleine ongemakken waar je overheen kan stappen. Ja, geen zo probleem. Is ik wens u een mooie zondag. Bedankt voor uw uitleg. Ik dank u. Dag. Huub Paulussen. En als u zelf een klacht heeft of een opmerking over radio, tv of krant... Let op. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune. At Nico Rings, ik zag toch ook bij jou een, een begin van... Ja, die krant, het is toch wel jammer op hemelvaartdag. Ben je een krant te lezen? Ja, ja. Ja, ik zou hem ook missen iedere dag ja. uh, dat hij uh, niet komt... Uh... Ja, de, de eerste gang is toch naar de brievenbus bij mij, s ochtends vroeg. Ja, en niet ja. de ochtendtelevisie van Merelwester, ja, die we nee, voor ja, u Ja, Nou ja, ik zou het pakken het even. En dat topt dat ook echt. Ik uh, begin met het journaal op tv. Uh, en dan uh, kijk ik toch ook even naar... Uh, nou, volgens mij zijn ze op één. Dus dan... Uh, ja. Ja, nou ja, dan kijk ik altijd even naar. En dan de krant. En dan de krant. Ja, en dan gaat de dag uh, natuurlijk... Uh, want je, doe, je bent nog wel aan het werk, mag ik hopen, hè? Je ja, tijden, ja, uh, dag, ja, ja, iedere dag. Ja, dan nou, ja. moet ik de auto springen en dan moet ik... Uh, ja, toch helaas een stukje, stukje rijden, ja. Oké, okay, komen we zo meteen over. Uh, we nemen ook de sportweek straks onder de loep. Natuurlijk met Evert, Evert ten Apel, Eddy Poelman. Maar nu onze Vliegende Kiep. Hij zoekt legendarische medailles en olympisch geluk. Olympisch geluk. De Vliegende Kiep. Vliegende Kiep, Zul uh, van der Waart, Zul met een bekende hier van, uh, van jouw gast... Ja, we zitten op een leuk terrasje in de haven waar Stefan van den Berg, uh, hoeveel jaar is dat weer geleden, 28 jaar geleden, uh, hier ook lag met een boot om rust te nemen vlak voor de Olympische Spelen. En uh, bij die Olympische Spelen won hij een uh, gouden medaille. Voelt het een beetje thuis hier? Ja, ja, zeker. Finland voelt zeker als thuis. En inderdaad, als ik terugdenk aan die periode dat we hier toen even dat weekje rust hebben gepakt. Wat uh, toch wel best wel cru cruciaal was. Ik denk dat ik, uh, dat ik daar een hele goede beslissing in genomen heb uh, rond die periode. Om, uh, om eerder naar Logeens te gaan om dan twee weken nog even keihard te trainen. En toen met die informatie terug te komen om dat even gewoon hier in een hele rustige omgeving weer te evalueren erover. En toen gewoon met de Olympische Groep de allerlaatste ploeg die kant op te gaan... en dan daar te plaatsen natuurlijk gewoon uh, uh, dan in één keer het Olympia dorp in te kunnen. Ja. Was het toen ook zo druk? Uh, nee, nee, toen was Vlieland nog een heel klein haventje. Het is, uh, uh, je kan niet eens zeggen dat het, een, ik denk dat het de vierde was van de haven die het zo het nu is. Een ja. ja. hele rare vraag. Maar volg jij dokter Deen omdat dat op Vlieland ook wordt opgenomen? Uh, nee, ik volg de D. D niet. <laughs> ik volg sowieso geen series eigenlijk. Maar uh, ja, dat is een maxprogramma en dit ook, dus vandaag kan ik het even vertellen. Want ik, ik vond het ook wel grappig, ik zie ook dingen terug van, van die serie en dat, dat maakt het extra leuk. Maar dit is, dit is jouw rustmoment. Als je gaat kijken nu, het is de laatste keer dat, uh, dat windsurfen olympisch is. Daarna wordt het kitesurfen. En ja, wij hebben nu een kandidaat die jij gaat opvolgen. Jij was het eerste met een, uh, met een gouden medaille. En we hebben eigenlijk met Dorian van Gijnsenburg een nieuwe kandidaat en een laatste kandidaat ook... Uh, ja, voor deze Olympische Spelen in Londen. Ja, ja het is, uh, het is, we hebben nu een hele goede kandidaat weer. We hebben gewoon wat degelijk serieuze een medaille om een gauw medaille, ja. uh, weer een gouden medaille te gaan halen in windsurfen. Toevallig is twee weken geleden besloten dat windsurfen dus niet meer olympisch is. En daarin in plaats is kitesurfen gekomen. Dus dat zou ook nog betekenen dat Dorian dus de laatste kans heeft om olympisch goud te halen bij het windsurfen. En uh, ja, dat maakt het eigenlijk wel extra interessant om het ook gewoon goed af te maken, eerlijk gezegd. Dus Dorian, maak het even lekker af. Geef jij maar uh, ik geef hem niet direct, ik coach hem niet direct, maar ik geef uh, wel advies aan de hele structuur van het verbond. Dus uh, ja, hoe we ons moeten voorbereiden, op wat voor manier we bepaalde mensen aan moeten nemen. Dus de hele Olympische voorbereidingprocedure uh, en de selectieprocedure, daar ben ik wel altijd verantwoordelijk voor uh, binnen mijn functie bij het verbond. Ja. Het mooie is, in de studio uh, zit Nico Rings. En eh, die ken jij goed, hè? want jullie hebben een beetje in dezelfde periode gezeten. Ik, ik ga even de hoofdtelefoon eh, aan jou geven, dat je mee kunt luisteren. En ja, Govert, eh, neem het maar over, zou ik zeggen. Nou ah ja, eh, vooral Nico Rinks, want eh, Nico, jullie zijn eh, matig geweest in 1984. Hè? Zelfde spelen, Los Angeles, zelfde ja, gevoel ook. Ja, ik denk dat Steven dat wel weet. Wij, ik dobberde samen met mijn toenmalige echtgenoot op, op, een, op een privéboot zeg maar, tussen de... Ja, de rakken die hij uh, heen en weer moest zeilen. Dus uh, op het moment dat hij uh, Olympisch kampioen werd in, die, in de finale, de laatste race... Toen, ja, toen waren we op een afstand van volgens mij nog geen 100 meter... echt buiten de kust uh, op de oceaan en uh, konden hem daar zien winnen. Ja, dat, was, uh, dat klopt inderdaad. We hebben daar, uh, elkaar uh, ontmoet. Ja. ja, jullie hebben elkaar ontmoet, uh, Steven. Uh, en, en schept dat een band, ook uh, het feit dat je twee topsporters bent op, het, op dezelfde moment, op dezelfde locatie, op het hoogste niveau? Um, uh, ja, kijk, zeker ook de, daarna. Natuurlijk uh, heb je het, het roeien. Het gebeurt altijd op een plaats waar het uh, net wat verder is. Is weer uh, van het Olympisch dorp als, uh, als het zeilen. Um, en uh, het is niet zo dat je daardoor continu hetzelfde Olympisch dorp uh, rondloopt. Maar zeker daarna. En uh, Niek is natuurlijk nog een tijdje doorgegaan. En ik ben zelf ook nog een keer naar de Spelen toegegaan in 1992. En um, uh, ja, zo uh, leer je elkaar kennen natuurlijk. En uh, ja, nu je uh, één of twee keer per jaar dat we elkaar tegenkomen, dan uh, weten we elkaar wel te vinden. Ja, klopt, ja, klopt. Nou, en, en, en wat ik trouwens niet wist, hè, dat hoorde ik zojuist in de auto toen ik hierheen reed. Dat uh, het feit dat Stefan dan een, een week op uh, Vlaanderen zat destijds. Wij deden voor Korea precies hetzelfde. Je ziet een, een enorm druk en zware trainingskamp, heb je dan in het vooruitzicht. Je denkt van, nou, wij kregen dan ook, eigenlijk niet eens zo gebruikelijk hoor, in de roeisport, een, een weekje, zeg maar even een wat rustige periode. En wij besloten ook om een week naar Terschelling gingen, wij... om daar even, ja, even voorbereiden op de Olympische Spelen die. Uh, ja, ja. Die, die twee maanden later dan gegroeid moeten worden. Dus twee maanden nog even keihard te trainen. En uh, het vizier ook echt gericht op, uh, op de finales die je daar moet roeien. ja die, die tijdelijke rust heeft ons ook uh, heel goed gedaan. Net als het verhaal wat Stefan net uh, vertelde. Ja. Stefan, jij zit nu op Vrieland. Uh, daar kom je graag en veel begrijpen we uh, net van het gesprek uh, met Jules van der Walt ja. Wat ga je nou doen op de rest van zo'n zondag... als Jules dadelijk uh, met compaan Jos de Boer uh, zijn hiele weer gelicht heeft? Um, nou, in dit geval uh, rijden we gewoon een boel op. Want we gaan ook vanmiddag om een uur of vijf van het eiland af. Morgen gaan de scholen gewoon weer draaien. Dan moeten de kinderen weer naar school Ach, toe. Dus uh, dan is het helemaal zwaar. Vier dagen zijn er weer voorbij. En, uh, maar ja, zo doen we het heel vaak. Dus als de kinderen vrij hebben, proberen we deze kant op te komen. Um, maar verder op het eiland uh, heb ik ook zo wel mijn hobby's hoor. Dus ik, uh, ik kitesurf hier veel. Ja. En uh, uh, uh, dat is ook een van de redenen waarom ik heel graag hier kom. Um, ja, ik heb dus wel uh, kunnen windsurfen en kitesurfen over de hele wereld. Uh, maar ik vind... Uh, Nederland een fantastisch uh, land daarvoor. En ik hmm. eigenlijk behoef ik het de dus sport het gewoon het liefst uh, hier rond, de Waldeilanden. Begrijp het. Ik wens je veel plezier en uh, een goede thuisvaart, uh, zou ik zeggen. Dank je wel, Steven van den Berg. Ja, hoor. Oké, okay, dank je. Vanaf uh, Vlieland. Nico Rinks, uh, in zo'n periode, hè, weg naar spelen, uh, geeft dat toch ook weer het gevoel van uh, heimwee? Uh, ik was erbij en ja, en nu? Ja. Ja, ja goed. Uh, uh, maar je reeds je wel dat je het liefst. Uh, ja, het, het kan niet meer, maar uh, het liefst zou je zou je, uh, je leven lang... Uh, uh, al ja, ...adio-spelen uh, meedoen en vooral ook de voorbereidingen heen... En ja, het is ook, het is ook vrij, vrij, simpel leven, zal ik maar zeggen. Je traint en je eet en, en je doel is verschrikkelijk duidelijk. Ja, je leest geen kranten, denk ik. Je nou, ja, ja, dat wel. andere toch nog wel? Jawel, wel, wel, Ja, ik heb zelf, maar dat doet niet. Ja, iedere roeier, iedere sporter is anders, hoor. Er zijn er die hele monomaan, zeg maar, alleen maar sporten en aan sport denken. Maar er zijn er heel veel die ook gewoon daarna ja. studeren. En dus een enkeling heeft ook gewoon nog wel een, een baan naast, hoor. Ja. Nou ja, daar zeg je wat. Uh, er zijn ook de, de, de sporters die hun studie gewoon op moeten geven... of willen opgeven voor hun sportcarrière. Ja, wat, ja. wat vind jij van dat soort ontwikkelingen? Nou, vind ik niet een hele goede ontwikkeling. Dat, dat min of meer uh, dat een regel wordt... die op iedereen van toepassing wordt verklaard. Er zijn nu eenmaal sporters. Misschien heeft dat ook wel met leeftijd... of met andere verantwoordelijkheden te maken die ze in het leven hebben... Ik denk dat het ook je sport ten goede komt als je uh, uh, naast je sport ook nog je school of je studie of, of, of je werk uh, gewoon blijft uitvoeren. Want het wordt wel heel erg vervelend op het moment dat je sportprestatie heel, heel erg tegenvalt. Of je mag zelfs niet aan de spelen of het, de prestatie daar valt uiteindelijk tegen. Dan kan het maar zo zijn dat je toch in een enorm uh, uh, zwart gat komt te liggen op het moment dat je ook niet nog met de studie bezig bent... of, of nog je, je baan hebt, dan heb je echt helemaal niks meer. En, en dan blijf je met lege handen zitten. En ik kan me heel goed voorstellen dat God voor mijzelf ook... dat ik, ik heb het idee dat op het moment dat ik dat nog steeds op gang had... Hè, of ja. mijn studie of mijn werk, dat het ook ten goede kwam aan mijn sport. Ja, dat, dat, dat is jou, jouw mening. Maar geef jij die ook door aan uh, sporters van vandaag ja. de dag? Ja. Ja, Hoe dan? ja. Nou, ik begeleid op afstand. Jochem Uitenhagen heeft een, een organisatie opgericht sporttop... waarin ervaren sporters... sporters die in een andere sport nu actief zijn... en ook de Spelen uh, zwemmen of, of, of, of andere sporten doen. En die, die, die mogen wij dan... Begeleiden. En, en mijn rol bestaat er vooral uit, ja, over wat ik net ook uh, verkondigde... van nou, probeer ook wat aan je studie te doen. En ik ja. bel inderdaad met leraren van... Uh, nou ja, uh, kan niet een, een, uh, een tentamen of een examen... kan dat dan niet mondeling of kan dat niet even verzet worden? En zijn zij willig, die andere kant? Als je die belt, uh, hebben zij gevoel voor, voor de, de, de vragen ja. van de sportkant? Ja, maar er zijn uh, toch nog vaak sporters die... Misschien wel dan sport als excuus gebruiken. En dan komen ze op een mondeling. Wat met heel veel moeite misschien wel verzet is geworden voor zo'n sporter. En daar dan niet laten merken dat ze zich heel erg goed voorbereid hebben. Mm. Die denken, ja ik heb een mooi excuus. Ik sport heel veel en ik moet toch heel veel rijden. Ja, dat moet natuurlijk niet. Daar staat, moet iets tegenover staan natuurlijk. Ja, op het moment dat je, dat je leraar zo bereidwillig is om dat speciaal voor jou te gaan plannen. Moet je ook laten zien dat je je uiterste best hebt gedaan. Je hoeft het niet te halen. Mee kan niet maken. Ja. Dat je, ja, dat kan je maar één keer doen, maar dan denk ik de volgende keer denk ik zo'n school ook van, ja, bekijk het maar lekker. Jij gaat sporten en met jou heeft er niks meer te maken. Ja. Daar ja, is is ben ik ja, vrij serieus in. Dan ga je naar een van jouw andere uh, liefhebberijen. Je had het al over Pek Zwolle, waar je op een aardig niveau mee kon komen... Uh, bij de voetbalclub. Binnenkort te zien in het theater van de eredivisie. Gelukkig, hè, na zoveel ja, jaar. Ja. En uh, dan benieuwd wie er mee gaat, uh, Frank Wielaert. 52 minuten onderweg. Op dit moment is het antwoord Willem 2. Want het staat nog altijd met 1-0 voor. Dankzij die prachtige goal. Schitterend schot. ...van Mark Huscher in de eerste helft. Daarna heeft Willem 2 nog legio kansen gemist... ...om de 2-0 die wat meer zekerheid zou bieden te maken. Er ging nog een bal op de paal. Nog een hele grote kans op aangeven van Misidjan... ...die heel veel problemen bezorgd aan de defensie van Den Bos. Hij legde de bal voor waar nog maar één verdediger van Den Bos was... ...aan of de Groot of Guit. En dat kon eigenlijk gekozen worden. De verdediger koos om uh, um de Groot te verdedigen. Die liet de bal dus lopen voor Guit. Zijn inzet werd van de doellijn gehaald... En uh, dat was de kans voor Willem II. Voor nog op de 2-0. Maar nu die niet gevallen is. Proef je ook in het stadion een beetje van als dat maar goed gaat. Zeker omdat Den Bos in de tweede helft uitstekend gestart is. En nu uh, Ralf Seuntjes in het veld komt. En uh, de boel is omgezet ook door de trainer Fons Groenendijk. Die heeft drie verdedigers achterin geposteerd. En die voetbalt dus met meer mensen op het middenveld. En die neemt achterin daarmee alle risico's. Maar in het begin van de tweede helft pakt dat tot nu toe redelijk goed uit. Den Bos heeft één goede kans gehad uit een uh, vrije trap om een doelpunt te maken. Nu een hensbal, maar daar laat de scheidsrechter doorspelen. Hensbal van een aanvaller van Den Boschestad. Dat was Tom van Weert die daar een hensbal maakte. Maar de bal wordt rustig opgeraapt door David Meul. Dus dat is de doelman van Willem II. En daardoor kan het spel gewoon rustig doorgaan. Spanning dus volop. Want wie gaat er promoveren? Den Bosch of Willem II? En dat gaan we nog over, nou ja, over dik een half uur gaan we dat weten. Want uh, dan is de eindstand bekend. Op dit moment Willem 2, want dat leidt met 1-0. Nico Rinks, nu te gast op de perstribune van Max... Uh, stond aan de basis van de commercialisering van de roeisport... Uh, met dat hele actieplan rond uh, de Holland 8. Uiteindelijk besluiten de roeiers zelf een boot te kopen. Kosten? 50.000 gulden. Niemand minder dan premier Lubbers doopt de eerste Holland 8. Lubbers mag een stukje meevaren op de plek van Nico Rinks... Ik sta in de schoenen van ja, onze president, jongen. Ja, ja, ja. Dat was, ja, Lubb ja. nog minister-president. Ja, ja, ja. Dus dat was ja, lang ja. geleden nog voor paars, zal ik wel zeggen. Ja, in, in zo'n roeiboot zitten ja. uh, roeischoenen Spikes vast. Dus je hebt, uh, in de boot zelf uh, heb je, je schoenen niet nodig. Dus ik, ik moest ook letterlijk, zeg maar, even een, een half uurtje in zijn schoenen staan. Dat ja. is uh, grappig. Ja. Zee, ja, grappig. Maar <laughs> het kostte 50.000 gulden. Ja. Dat dit is een fragmentje uit andere tijden sport. Waar kwam dat geld ja, vandaan, dan? Ja. Nou, we hadden natuurlijk wel, uh, of niet natuurlijk, maar op het moment dat je in zo'n dubbel 2 Olympisch kampioen werd, dat was dan uh, in 1988. En in 1992 met Henk Jans heb ik een bronsmedaille gehaald. En dan ja, word je her en der wel eens uitgenodigd om, om iets te openen of iets anders te doen. En, en ja, ik was studenten, dus uh, het geld dat ik daarmee verdiende kon ik gewoon sparen. En. en ja, dat, dat geld, dat, ja dat was niet genoeg hoor. Er moest ook nog een persoonlijke lening naast. Maar uh, daar hebben we uiteindelijk uh, onze allereerste acht mee, uh, mee betaald. Vlak na de spelen in Barcelona, dus in eind 92. En ja, uiteindelijk hebben we premier Lubbers destijds uitgenodigd... om onze boot te dopen. Ja, ja en dan kreeg de, de, de, de sportwereld uh, die, die kreeg dat te horen. En we werden uitgenodigd bij Marts Meets. En dan konden we ons verhaal doen op tv. En toen belde ook snel het en nsf op. En zei, nou Nico, mag je nooit zeggen dat dat een persoonlijke lening is geweest? Dan gaan wij snel dat bedrag overnemen. En oh. omdat we op tv waren, kregen we ook een sponsor. Kiwa heeft ons toen vier jaar lang gesponsord. Toen hadden we dat geld uiteindelijk dat we zelf hebben moeten investeren... ja, daar dubbel en dwars uh, alweer. Weer, uh, ja, alweer meer terugverdiend. En een succes nou, natuurlijk in 92. Ja, ja maar goed. Dat, medaille. Ja, nee, dat was in, in 96. 96, dat was, ja, Sorry, ja, 108, ja. ja. Maar goed, ja, uiteindelijk ja, gaf het wel aan hoe, hoe, hoe fanatiek we zelf ja. waren... dat we wel bereid waren om zeg maar ja, de eerste stap zelf te zetten... en ja, de eerste eigen boot uh, te moeten kopen. Ja, dat was, misschien heeft het wel geholpen. Maak je misschien extra fanatiek. En, en het is ook wel een leuk verhaal. Natuurlijk, ja. prachtig. Dat is ja. vanuit de hoe je zelf komt, zeg maar. Jullie hebben het zelf gedaan. Arjen Robben stond gisteren in de Champions League finale... met Bayern München tegen Chelsea. En zijn, uh, zijn eigen team verloor, je weet dat. Het was in de Allianz Arena, het was een mooi decor. Dinsdag speelt Bayern tegen het Nederlands elftal... En dat is een opmerkelijke oefenwedstrijd. Die dankt Oranje aan, aan de hemstringblessure die Robber twee jaar geleden in de voorbereiding. U herinnert zich dat nog op het WK in Zuid-Afrika opliep. Op 4 juni en tegen Hongarije was dat die gekke draaibeweging. Toen werd hij behandeld door fysiotherapeut Dick van Toren uit Rotterdam. Meneer Van Toren, goedemiddag. Goedemiddag. U hebt vast met bijzondere aandacht gisteren naar Arjen Robber gekeken. Dat klopt. Ja, wat vond u van hem? Uh, nou, ja... Ik vond hem wel uh, aardig spelen. spelen. Ja. Maar ik was toch niet ongelukkig toen hij die penalty miste. Waarom niet? Niet ongelukkig? Niet? Uh, nou, ik heb wel de gifbeker leeggedronken. En daar hebben we met Bagger over me heen gehad. En hij heeft altijd zijn uh, kakenstijf op elkaar gehouden. Ja. Niet verteld. Dus ik ga nog steeds... Uh, word ik uh, met die hamstringblessure... Uh, uh, geconfronteerd? Juist, ja, even meneer van, meneer van Toorn, in twee zinnen moet ik even zeggen, u hebt hem toen behandeld. Hij kwam vervolgens naar dat WK in Zuid-Afrika en hielp ons net niet aan de wereldtitel, met die prachtige kans die er wel ja? lag. Vervolgens uh, kreeg u het op uw bord van de Duitse clubarts Müller-Wolfaard, want die zei, ja, nou zijn wij mijn een half seizoen kwijt, omdat hij in Nederland door meneer Van Toorn zo slecht behandeld is. Ja. Dat, dat, daar, daar leef ik nog steeds mee. Ja, is dat, ik ben beschadigd. Is dat nooit, is dat nooit afgerond, al, al was het maar in, in munten of, of in, in, in, in excuses of wat dan ook, in woorden? Niks, helemaal niks. Ik heb nadat na, na hij na vijf dagen naar Zuid-Afrika is vertrokken, heb ik helemaal niets meer vernomen. Nee. Ik zei van de KNBB. Uh, een paar schimpscheuten van Musie, uh, uh, Dat wel, van Heuners en dergelijke. Dat ik een belletje op moest zetten en zo. Voor die, uh, omdat ik zei dat er is helemaal geen, uh, geen grote. Uh, dat is het niet. Nee. Maar het is ook nooit financieel. Is het nooit financieel ook afgerond? Want u hebt daar wel, om wel behandeld. Nee, Ik heb uh, financiën. Daar ben ik helemaal niet mee opgeschoten. Want ik. Uh, Nee, ik heb er een cijfer aan verdiend, laat ik het zo zeggen. Ik dus heb gister... alleen maar alleen maar gehad. Ja, dus gisteren was u niet onverdeeld gelukkig dat Robben die penalty miste, begrijp ja, ik? dat mag ik wel zeggen. <laughs> dat, <laughs> dat, is dat mag wat... ik wel zeggen, dat klinkt een beetje vreemd. Ik ja, klinkt zuur. Om daar een penalty te missen, eigenlijk nee. ook Robben niet. Maar nee. ik was niet ongelukkig, laat ik het dan zo zeggen. Nee, nee. Zeg, dus u zit dinsdag ook niet als, uh, als gast in het stadion van Bayern München? Wat zegt u? U bent dinsdag ook niet bij die wedstrijd natuurlijk tegen Bayern München. Waarom zou ik een uitnodiging gehad moeten hebben? Van wie? Dat weet ik niet. Ik heb helemaal geen contact gehad. Nee, nee, nee, nee. Ik heb, uh, ik heb daar. Uh, daar heb ik ook helemaal niet aan gedacht. Nee. Want uh, gezien het verloop. Na, uh, na twee jaar dat ik helemaal niets vernomen heb. Helemaal nee. niets. Ook niet over het, over het uh, medische. Uh, doen en laten van, uh, van Robbe bij de KNWB, zou ik maar zeggen, in Zuid-Afrika. Nee. Want ik, uh, hij was weg en ik was de regie kwijt. Ik kon, niks meer, uh, nee. ik kon niks meer toevoegen. Ik had hem wel een uh, recept meegegeven. Dat heeft hij wel gedaan. Ja. Meneer Van Toren, nou ja, het, is, het is een uh, helder verhaal dat u te vertellen heeft. Ik dank u wel dat u het uh, nog een keer wilde ophalen. Want ja. Uh, ja, het blijft zuur en vervelend en er kan geen streep onder. Maar bedankt en ik wens u desondanks een mooie zondag. Ja, dank u. Ik dag, blijf. dag hoor. Dag. Zo rond dit tijdstap, tien voor twee, dan gaan we even naar onze sportverslaggevers even te napel. Eddie Poelman, hun kijk op de afgelopen week. En dan leggen ze ook een wetje, dat weet u inmiddels. En u kan ook wat winnen. Het was met me weekje wel, zeg. De Sportweek, volgens Evert en Eddie. Ja, goedemiddag Evert hier. Ja, goedemiddag. Uh, 1-0 voor uh, Willem II, maar dat is toch niet wat de meeste mensen in Europa zal bezighouden. <laughs> ik reed vanmorgen op de motor reed ik naar Papendal om mijn spulletjes te halen als vrijwilliger voor Alpen du 6. En het eerste wat ik op Papendal zag was een bordje sportpsycholoog Rico Schuijers. En toen dacht ik, daar kan die Robben beter naartoe dan wat Dick van Toorn, toch? Ja, nou dat mag je wel zeggen, want hij is zo aangeslagen. Hij stond er als een dood vogeltje bij gisteren, had het over onbewoonde eilanden. En dat wordt komende dinsdag in die wedstrijd Bayern München tegen Nederland. Wordt dat natuurlijk ook helemaal niks qua sfeer, qua prestatie, qua functionaliteit. Eh, gewoon eh, weggooien die wedstrijd. Ja, dat wordt een wereldpartij, man. een stadion loopt vol daar, wat denk jij? <lacht> nou nee, maar gisteren... Eigenlijk vond ik het keerpunt in de wedstrijd, los van alle penalties en zo, die wissel die Bayern deed door Müller naar de kant te halen toen ze met 1-0 voorstonden en een verdediger erbij, erbij te brengen. Ze, ze, hij haalde het hele verband weg en de hele functionaliteit en de continuïteit haalde hij eruit en daar is hij voor gestraft. Ja, dat kan ik je uitleggen, jongen. Joep Heinkes, dat is zo'n ouderwetse Duitse trainer. Hè, die haalt dan bij een 1-0 voorsprong inderdaad een aanvaller eraf. Kruif of Adriaans of Van Gaal zouden er juist een extra aanvaller in hebben gezet. En had Bayern die, die beker gewonnen met die grote woorden, denk ik. Hmm, gelijk, uh, ja, je hebt wel gelijk wat me ook gestoord heeft trouwens, zijn, uh, zijn jouw collega's van de NOS. Uh, het was blijkbaar niet eens een wedstrijd die belangrijk genoeg was, zoals de voorgaande jaren, om, om Jack van Gelder en Tom, uh, Tom Evers er naartoe te sturen. En dan de collega-commentator kon niet eens de scheidsrechter goed benoemen. Die had het steeds over meneer Proenka, terwijl het Proenza is. Je hebt het toch ook niet over Curaçao? Ik zal het naar de taalpolitie sturen, poel. Ja, uh, heel graag. Hey, heeft je verder nog wat opgevallen? Nou ja, uh, gisteravond ook nog. Ik zag Sven Kramer bij het hockey uh, Sven hier Kramer in, uh, bij het, in hockey? het gooi in mijn buurt in Laren. Die was daar uh, om zijn vriendin aan te moedigen, maar dat mocht niet baten. Want Laren heeft het niet gehaald. En dan oh. hoor ik hier in het gooi dat ja? Laren nu weer versterking gezocht heeft binnen de familie Smeets. Oh, ik hoorde wat anders. Want dat, dat Linda de Mol en de Gooise vrouwen daar in het management komen. En al Alnet Malerbe die gaat spelen geloof ik. En Suzanne Visser. Nou dat is dan misschien de eerste actie van, van de schoondochter van, van Mart. De man van, ja. van Sherk. Ja. Want oud international... Uh, Minkes, uh, Smabers die gaat daar uh, aan de slag bij Laren om te maken dat ze het volgend seizoen al eindelijk eens wel halen. Nou ik ben benieuwd. Hé, hey, uh, ja, de nieuwe Eredivisieclub wordt of Willem II of Den Bosch en Vitesse gaat het wel redden. Maar wat, wat gebeurt er met Van der Brom? Gaat hij nou naar handen weg? Zullen we daar eens een beetje op zetten? Ja, laten we dat maar doen. Ik had vorige week gewoon moeten wedden eigenlijk op, uh, op die voorspelling dat Twente het niet zou halen en dat Vitesse het zou wel willen. Ja. Maar uh, nou ja, dat, dat gaat uitkomen. Ik zeg hey, je de dat Brom weggaat, die gaat naar handen weg. Nee, die blijft daar. Die, die, die zit goed bij Vitesse. En Jordania houdt hem vast en Anderlecht. Daar is helemaal geen club voor hem. Veel te formeel daar in Brussel. Oké, okay, de mazzel. Hoi. En u kunt meewedden met Evert en, uh, en Eddy. U kunt daar een perstribune Evert en Eddy t-shirt uh, meewinnen. Ja, de, de huidige stand is 13 uh, voor Eddy en uh, 11 uh, voor, voor Evert. En de winnaar van het t-shirt, ja, die uh, ben ik even kwijt. Er was een meneer uit Kapelle aan Den IJssel. En ik heb zijn naam wel ergens opgeschreven, maar moet hem opzoeken. En ik zet een joker in natuurlijk. Uh, oh ja, Michel Groen is het. Uh, met dank aan de regisseur die het op mijn oor influistert. Michel Groen. De klik op Everton Eddy, kunt u meebedden? Uh, mee ja, Nico, Nico Rinks, zo gaat dat. Ja, de heren maken zich nog druk hè, op hun leeftijd. Je hoort het over uh, Robben en over Willem II. En, uh, ja, maar ja ik, ik vraag me vooral af als, wat voor uitwerking dat, uh, het, het, het, het, het, het verlies heeft zeg maar, hè, van Robben. Uiteindelijk ja. straks uh, uh, die finale. Maar goed, dat hetzelfde. Ja, jij bent topsporter. Wat, wat doet dan uh, die Robben? Hoe zit hij er vandaag de dag bij, denk je? Nou ja, weet je, ik, ik, ik denk dat het uh, voor hem helemaal niet zo slecht is. Uiteindelijk zal dit zijn prestatie uh, uh, straks op het EK misschien wat te goede komen. Al helaas uh, zitten er ook, ik dacht, zeven of acht internationals bij Bayern van Duitsland. En die zullen hetzelfde ja. hebben. Dus die zullen straks extra weer laten zien dat ze toch tot de wereldtop horen. Ja. Ja. Het is huur, Jos Bergers uit Den Haag vraagt, uh, heb, heb jij wel een, uh, een functie bij de Roeibond? Ben je daarvoor gevraagd? Doe jij, doe jij in dat soort sectoren nog wat? Nou, ik heb, uh, ja, ik ben uh, uh, er wel, wel voor gevraagd. Maar ja, ik heb erg lang uh, doorgesport tot en met Sydney. En toen was ik zelfs uh, al 38. En dan heb je toch wel het gevoel dat je aan alle kanten maatschappelijk gezien... maar ook thuis, uh, privé, zeg maar toch nog wel het een en ander goed te maken hebt. Dus in eerste instantie uh, uh, heb ik uh, het, het merendeel van die verzoeken... Uh, heb ik niet aan kunnen voldoen. Nee. Ik zit wel in de organisatie van een uh, internationale roeiwedstrijd. De Hollandbeker, 8 en 9 juni op de, op de bosbaan. Ik zit ook in het lokale bestuur van, van de roeiclub in Zwolle... en ik begeleid ook nog wel wat uh, sporters. Het allerleukste vind ik zelf dat ik af en toe wat, wat internationals, wat roeiers... bij mij in de achtertuin heb, omdat ze even ja. uh, willen spiegelen. Dat vind ik erg leuk om te doen. Maar voor de rest, uh, ja, het roeien is, uh, is allemaal hobby. Ja. Uh, ik heb wat al mijn, wat mijn doe jij in het maatschappelijk werk. leven? Ja, ik run uh, uh, sinds uh, de negentiger jaren een een, een Dus hmm. wij proberen bij onze klanten zeg maar, ziekte te voorkomen... En, Mocht men dan toch Hoe ziek worden, dat? dan mensen weer... Hoe voorkom je dat de werknemer zich morgen ziek meldt? Nou ja, het, uh, in, in onze wereld is het heel gebruikelijk... toch uh, uh, veelal, een soort, uh, veelal een soort van symptoombestrijding te doen. Mensen worden ziek en dan uh, komt uh, daarop niets in actie, maar... Het wordt steeds meer geaccepteerd dat je wat ook aan preventieve activiteiten kunt gaan verrichten. Wat is preventief dan? Wat, hoe kun je voorkomen dat iemand zich morgen ziek meldt? Probeer de mensen goed met elkaar te laten omgaan. Ja. Dat, ze, dat ze vrolijk op hun werk kunnen blijven. En vooral ook dat ze, dat ze gezond zijn. En daar kan je veel ellende mee voorkomen. En, op het algemeen denk ik nog dat er veel geld is wel voor die symptoombestrijding. Dus als mensen ziek zijn, probeer ze weer te reintegreren... Ja. en probeer een goede functie die bij hen past uh, te zoeken. Dan misschien is het wel veel rendabeler om uh, um, um, uh, aan de voorkant te gaan zitten... en probeer... Uh uh, uh, mensen te helpen uh, plezierig werken. Hun werk plezier en gezond te kunnen blijven uitvoeren. Betekent dit dat, dat een bedrijf dan aan, aan jouw arbo vraagt... kom eens kijken, uh, Wij hebben dit en dit ziekteverzuim... hoe zouden we dat omlaag kunnen krijgen op een nette en goede manier? Ja, nou, de, de, we hebben de Arbo-wet in Nederland uh, sinds 1994... en alle organisaties zijn eigenlijk verplicht... Uh, iets aan gezondheidsbegeleiding van hun medewerkers uh, te doen. Ja. Dus uh, ja in die zin is het voor ons... Uh, Uiteindelijk is het een soort van verplichte winkel neer... en commercieel gezien wel een goede handel geworden. Maar ja, aan de andere kant, uh, inhoudelijk is het veel beter... met wat ik net al zei, om, om, om ook wat te doen aan de gezondheid van de mensen... die wel iedere dag vrolijk aan het werk zijn. Ja, nou ja, ja zeker. Ik denk altijd, ja, als mensen uh, niet willen werken... dan bellen ze gewoon op. Is dat zo? Of is dat te heel, te heel simpel uh, uh, gedacht? Als ze denken: nou, maandag blijf ik een uurtje langer leggen. Dan, uh... Ja, maar dan, dan, dan kijken we toch te veel, is denk dat... ik, naar een soort van ziekteverzuiming. Ja. Nou, en dat heeft wel een relatie met roeien. Je hebt er niets aan dat al die roeiers in, in, in zo'n acht in die boot aanwezig zijn. Nee, het gaat erom dat als ze er zijn, dat ze ook nog optimaal inzetbaar, productief, vrolijk. Eh, ja. Uiteindelijk als het om prestatie gaat, moet je niet alleen ja. zijn, maar, je moet maar wist ook jij, wist jij in de Holland acht wie, wie, van wie de sterke kanten waren of wie de zwakke kanten waren? Ja. Of kun je je daar een beetje verschuilen ja. als je met zo'n acht bent? Nou ja, dat, dat kan natuurlijk wel. In zo'n acht met z'n twee kan dat niet. Dat merk je iedere training zelfs wel ja. als iemand even net niet voldoende, voldoende uh, z, uh, zich inzet. Maar in zo'n acht kan je duiken, hè? Ja, maar dat maakt het wel weer een, een enorme teamsport. teamsport want je, je moet er 100% van op aankunnen... dat iedereen toch zijn uit de best doet. Bij het voetballen kan je zo zien wie er uitvorm is yes. en wie niet. En ja. dan denk je, nou, wisselen maar. in zo'n acht kan dat zomaar niet. Nee. Dus je moet 100% van op aankunnen... dat iedereen, en niet alleen bij training... maar natuurlijk al helemaal bij een wedstrijd... zich, zich, zich, zich volledig inzet. En ja, dat, dat maakt toch ook dat je, dat je bij trainingen ja, continu je juist best moet gaan doen. Nico Rinks, dank dat je hier was. Veel succes met uw bedrijf. En met de, met de roeien. En veel mooie herinneringen. En als u denkt meer sport, ja, dat kan natuurlijk zometeen bij Langs Lijn. U kunt ons twitteren, at de U kunt facebooken met ons. U kunt ons liken. Neem uw aandeel, zou ik zeggen. En dit is, uh, dit is wat we uit de oude doos nog even tevoorschijn toveren. Te hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke bloeperarchief van de Nederlandse Radio. Wat hippere liedjes zou het mij betreft soms geen kwaad kunnen. Oh ja, maar waar moeten we dan aan denken? Hoe bedoel je dat? Nou, wat hipper. Waar, je zegt hipper liedjes. Wat bedoel nou, nou, jij dan? Een aantal nummers van YouTube bijvoorbeeld. Dat oh ja, vind ja. ik echt geweldige muziek. Uh. En wat voor liederen worden er dan gezongen? Je uh, zei YouTube, maar zijn nou, maar... die bewerkingen er al? <laughs> ik zei YouTube. Ja, uh, uh, YouTube, uh... YouTube, ja. ja. <laughs> YouTube, ja. <laughs> Meer informatie? Ga naar www.omroepmax.nl Dan kom je tot twee dingen. Two Yo, Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen.